1 oh, uur met jou is vijf kwartier. We staan samen stijl. Ik het station. We staan samen de Stegen ik de tong. We staan samen steen. Ik de bonbon. We staan zand de rust. Ik de kalkom. Ik ben het zakje, jij de thee. Ik ben de kans, jij de souffle.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 Een liefde, stuwer. Wie weet worden der wereld beroemd? Mee? Dan maken we nog meer van dit soort dingen. We zingen dingen. over heel de wereld. Dan kunnen we een villa en een jacht. Nou, een ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig. Uur. Nou ja Herman, zit er midden in een romantisch duet. Nou ik vind dat toch wel belangrijk. Ja sorry om dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja luister begin ik vind romantiek best maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja dit vind ik wel nou echt Wij de piek, de zijn het varken nou en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat toch en een fries. Kom kost me in mijn handen voor Geen Jij naast. bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de Hier. kip.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 What's the... hey. <laughs> you said, Say, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, said, Ho. <laughs> Yeah, so loosen your body and let me take control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 Picture is plugged right into your wall. And maybe there's a million people singing, Shoe Shine Blues. God love.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 I gave you all Only happy when it rains